Papa staat uit zijn wagen, gaat naar binnen... ...komt bij Desi en steekt de volgende authentieke monoloog af. Ik ben Louis Kompas. Jevrouw, voor... u bent knap, u bevalt mij. U weet welke positie u bekleedt. Ik werk dag en nacht. Ik wijd al mijn krachten aan de gemeenschap. Wanneer ik desondanks ...web... ...oh ja, D. Dank u wel. Ik ben bereid al uw wensen te vervullen. Doch, dus voor ik over uw bankrekening begin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 Ik heb papa in maanden niet gezien. Zouden ze een minister hebben gemaakt? Weg je gek, in de zomer. Wordt er een familie raad gehouden? Ik heb een zuiver geweten. Papa, gevolgd door zijn secretaris met omvangrijke aktentas en bloknoot. Ik noteer meneer Kompas. De N.V. plaatheer moet bericht hebben. Laat balans opmaken. Rijd terug naar de aandeelhoudersvergadering bij belangrijke agenda punten. opbellen. Verder? Om 18.40 vertrekstation. 8 uur 45 bespreking gereserveerde coupé met deputatie van de Mijn Vrijheid. 10 uur 30 oprichting Internationale Bank. Telefoongesprek onderweg? Uh, 23. Tussen 2 en 3 een uur slapen. Ja, je kunt wel gaan. En nu een kwartier voor het gezin. Ga zitten allemaal. Telefoon op tafel. Ja. Ik heb aard bij Ja, laat maar zitten. Eh... Uh, ik open de familieverhouding. Mijn fabrieken kunnen failliet gaan. Mijn treinen kunnen ontspuren. Ik ben mijn leven niet zeker. Doordat ik steeds al mijn krachten aan het vaderland wijd... ontbreekt mij de tijd mens te zijn. Uh, laat maar zitten. brutaliteit. Ja. De tijden zijn moeilijk. Uit testamentaire overwegingen... zie ik mij gedwongen de toekomst van mijn gezin veilig te stellen. Ik heb een dochter. Oh ja? Die opmerking stond op de agenda. Maatschappelijke positie schept verplichten. Kortom, ik wens dat mijn dochter huurt. Punt 1. Ik ga niet zover dat ik een zuiverzakelijke verbindenis verzaak. We zullen de jonge mensen die in aanmerking komen de revue laten passeren. Punt 2. Een huwelijk uit liefde komt niet in aanmerking. Daartegen heb ik principiële bezwaar.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 We krijgen natuurlijk offertes. Meen je dat nou echt? Tomaat ja, is de beste oplossing. Uh, het voorstel is enigszins ongewoon. Doch het vereenvoudigt de situatie. Ik geloof dat we succes willen. Jullie, jullie zijn geen mensen. Jullie, jullie zijn rekenmachines. De snelheid waarmee mijn dochter tot dit besluit is gekomen bewijst... dat zij een helder hoofd heeft. En dat heeft ze voor mij. We geven die advertentie nu meteen op. Juist, ja, Tim. Uh, papa en je secretaris. Oh, oh ja, uh, is het zo ver? Mr. Goldleck, wacht beneden op u in de auto, meneer komt Ja, ik kom. Ja, ik kom.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 Een jong meisje van goede familie, rijk en onafhankelijk... zoekt man van rijpere leeftijd ter de huwelijk aan te gaan. Mm -hmm. Niet gek, maar we zullen het nog een beetje bijveilen. Ja.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 Die krijg je zoals je mij gekregen hebt. Dan gaan we morgen naar de notaris voor die volmacht. En wanneer gaan we naar het stadhuis? Zo... Mh, tegen het eind van het jaar. Zo gauw mogelijk. Nou, ik kan het ogenblik nauwelijks afwachten. Mh, mevrouw Janke brengt de krant. Een ogenblikje. Onder van de man zaliger. Dat is wat voor mij. Nou ja. Morgen sluit ik de affaire als niet geen af met een waterzalder van 25.000 mark. Lezen daar? De huwelijksadvertenties. Lies voor. Nieuwjaarwens. Nu? Midden in de zomer? Academicus zonder vermogen. Interesseert me niet. Jong meisje van goede familie, rijk en onafhankelijk. Huh? Zoekt ten einde huwelijk aan te gaan. Geef eens, in, eens in. Man van rijpere leeftijd. Intelligent, geestig. Die in staat is een vrouw niet te verzelen. Brieven met foto en levensbeschrijving, bureau met het motto ter zake, discretie gewaarborgd. Wel al een mens? Wie zou dat zijn? Dat zou kunnen nagaan ah. hm. uh, Ik moest niet op mijn spijt naar een nieuwe klant, Gertrud Vergeet morgen niet stipt of tijd bij de notaris er zijn Tien uur, dan sta ik al op je te wachten Vlug, dames en heren, vlug, ga met mij mee Wij volgen de huwelijkswendelaar Vlug, vlug, de straat op Doe juist dat Meubius een groot kantoorgebouw binnen. Hij u hen. Wij gaan eveneens naar binnen. Ziet een lift in het gebouw. Er blijft ons ook niets bespijt. Hoort u die voetstappen? Het is Meubius. Hij moet ook lopen. Kom maar. Kom hij, volgt u mee mij.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 Een ambtenaar die ze eruit hebben geschropt. Maar voor Meubius is hij onmisbaar als belastingdeskundige. Kom een beetje dichterbij, dames en heren. Dan kunt u hem beter verstaan. voor, wat de medebesnutgen ja. betreft. 25.000 piek halen we er wel uit. Ik heb de volmacht. Die vrouw is een zacht eitje. Ze beweert dat er 60.000 mark kapitaal is. De vergist zich, Meubius. Hm? Volgens mijn inlichtingen bedraagt dat vermogen minstens 70.000 mark. Hoe weet je dat? Je vergeet dat ik tien jaar bij de belastingen ben geweest. Als je er jarenlang voor betaald wordt om in het privéleven van anderen. Het is nu voor een beetje wat zo het maar van de Mosterd haalt niet. <laughs> Denk je dat ik je anders in dienst heb hebben genomen? Een betere schuld jij kon niet krijgen. <laughs> Goede zaken. <laughs> Uitgaven. Praktisch niet heel. Inkomsten. Bevredigend. Soldo. Volgens het grootboek uh, 32.123,50.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 Vermogen circa 30.000. Melancholiek. Had een jeugdliefde en twee verhoudingen. Is mank aan het rechterbeen. Ja, dat wil ik met het weer. Leverde tot dusver twaalf zijden overhemden, zij is rokhemden en een pyjama. Nou, niet zoeks. Goed voor de smoking. Stuur haar die rekening maar, Asper. En verder? Nou. om 9 uur vanavond bij de rechterzijingang van Capitool. Met Victorine Nessel. Huh? Onder N. Hier. Hij is huidster bij een vrijgezel. Achter in de 40. Beweert nog maag te zijn. We bepaald 30 mark in de maand. Maar hm, voor zo'n snel bedrag moet ik naar de bioscoop. Oh, ze is een oude kloof. Oh ja, ik weet het alweer. Ze heeft eenmaal in de maand een vrije avond. U verschijnt bij haar als treinconducteur. Oh, nou, die post wordt geschrapt. Pak de correspondentie. Ja. Hier.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 Tropisch klimaat met overvloedige regenval. Hm. Belangrijkste producten: kruidnagelen, kokospalmen, suikerriet, peper. Ja, ja, dat is voldoende. Dat weet ik wel genoeg. Het sympathieke negervolk zal mij te hulp snellen. Oh, ik zie nachten onder een tropische sterremel. De kokospalm zittert, dat suikerriet fluit. Rasper. Eindelijk een doel. Eindelijk een taak. Ja, en je, je voorgeschiedenis. Oh. ik heb natuurlijk arme ouders gehad, hè?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 En de vrouw? Mag ik u een vraag stellen? Gaat door gang. Hoe oud bent u? 19. Oh, dan zou u in Afrika al grootmoeder zijn. Dat trouwen de vrouw bijzonder jong. Hebt u veel avonturen beleefd? Oh, ik heb Zanzibar in alle richtingen nog kruist. Olifanten geschoten, apen gevangen, met negers gevochten. Eens stonden zelf in de martelpaal. Bij de Kingani? Eh, wij? Die grote rivier daar. Wel, wel, wel. Hoe weet u dat allemaal zo goed? Ook uit de encyclopedie. Ik heb me nauwkeurig op de hoogte gesteld. Ik was bang dat we anders geen gesprekstof zouden hebben. Zal ik u dat vertellen?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 Nou moet ik u heen brengen als er iets wat u gebeurt. Mijn adres zit in de binnenrand van mijn hoed. Stop. Wat is er nou weer? Een politieagent. Dat een er nog net aan. Wie fluit daar? Uh, wat bent u eigenlijk aan het doen? Wij strijden voor een idee. Dan zoek daarvoor maar een ander plaatsje uit. Waarom dat plaatsje? Gaat er dan net. Vooruit. Kom maar met me mee. Jammer. Ik vond het net zo leuk. Als zou de politie niet over tien minuten terug kunnen komen. Nou, wat denkt u wel? Wie bent u eigenlijk...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 Maar sympathiek is dat heerschap niet. Een uitgesproken vechterbaas. En, en u hebt niet ingegrepen. U, u, u bent een idioot. Voor ik met een condueleer greep de politie in. Dat heb ik al gezegd. Mijn kind en de klauwen van een handelaar en blanke slavinnen. Doe toch wat voor mijn geld. Waar is die zo? Oh, u onderschat de energie en de activiteit van een bureau, waarde mevrouw.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 ...hebben ze te gaven om praktisch elke onderneming die in moeilijkheden verkeert te saneren. Oh, maar dat bedoel ik niet. Mijn zaak loopt uitstekend. Dat zie ik. U hebt een groot bedrijf. plantages. Nee, nee, nee. Nu, nee, kweek een ander product. Maar we dwalen af. U bent om mijn schuld in een moeilijke situatie geraakt. Hoe kan ik u helpen? Neemt u mij in dienst. Als wat? Als ik het daaruit wat u maar wilt. Dat u maar hoort.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 Hè? Hoor ik goed. Von Schmetthouw? Twee jaar geleden heeft u zo'n valse belastingartiste gedaan. Huh? Wat denkt u wel? Wie, uh, wie bent u eigenlijk? Rasper. Belastingambtenaar in Rusten. U hebt een slecht geheugen, meneer Von Schmetthouw. U hebt dus een ambtenaar omgekocht. Mij... Dus mondje dicht, meneer de hoofdinspecteur. Buitendien. Ja, Mene heren, dit wordt allemaal veel te dramatisch. Zo schieten we niet op. Ik moet ingrijpen. Ga zitten, mama. Ik blijf geen ogenblik langer hier. Maar ik ga zitten terwijl we een ja. We moeten ons gezond verstand gebruiken. Dat geldt vooral aanwezig. Daarom dienen we, als het maar enigszins mogelijk is, de politie er buiten te laten. Uh, mag ik de dames en heren verzoeken, zolang mijn gasten zijn, uh, rasper, cognac, liqueur. Hm? <laughs> geschikte tent. Goede bediening, goede drankjes. Hey, ik voel me hier echt thuis. Harry, alsjeblieft. Koos mama. Lea, wat ben je van plan? Die man bevalt me. Ik wil met hem trouwen. Möbius, ga je mee akkoord? Ja. Ik ben buiten mezelf. Een oplichter, een zwendelaar in onze familie. De tata komt erachter terug. Wat moet ik hem zeggen? Zeg hem, na 24 uur gespannen arbeid is de affaire perfect geregeld. Als de zaken zo staan, heb ik ook nog een woordje te zeggen. Mama? Ik hou van Aline. Onze dienstboot. Oh, dat is de wil, Meneer Van Schmetto, wij gaan... Ik breng u thuis, mevrouw. Wij komen straks. De slag begint. Papa is in aantocht. Reeds rinkelen de telefoons. Reeds zitteren de koersen. Reeds dreunen de druppers. Zij nee, is het op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 Waar is mijn secretaris? Die staat naast u, meneer Kompas. Oh, zeg dat dan meteen. Opschrijven. Ja. Uh, nee, niet opschrijven. Luisteren. Jullie allemaal. Voor zover ik daar verder met die huwelijkspoest pas kan overzien, valt hier met geweld niets te bereiken. Mijn buur is minstens zo gewikkeld als jij, papa. Ik praat. We moeten die zaak goed schrik zien te regelen. Ik wil die oplichter persoonlijk spreken. Haal hem hier, direct. Met geweld, respectievelijk met de auto. Secretaris. Ja, meneer Kompas.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 Secretaris. Meneer Meubius, wacht. Ja, beurs stijgt. Ik ben gered. Allemaal weg. Ik wil met dat heerschap alleen spreken. Meneer Meubius. Meneer Kompas. Ik bevind mij in de uitzonderlijke positie dat... Hoe uh, moet ik het uitdrukken? Uh, het handelsobject mijn eigen dochter is. Noem uw voorwerp.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 Dames van zetten. Ja, ik, ik, ik kan er niet over ik, ik kan er ik het ik het niet over zijn. Al die dingen, man. Die meubioest. Mag u ook? Hij ontmoette me elke zondagmiddag. Dat beetje liefde. Kan niemand ons meer afnemen? Nee. Nee. Hij had zo'n mooie stem. Nee. nee, bij zijn ogen. Ik geef hem aan.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 Lieve vrouwen, het is zo goed dat jullie gekomen bent. Jullie zijn niet voltallig, maar ik herken jullie allemaal. Jou, Clara, met je zachte ogen. En jou, mijn teerbeminde Elsa. Slechte mensen hebben jullie tegen mij opgezet, Tegen jullie eigen Hugo Mevius. De politie bemoeit zich mee. Denk maar eens aan die ambtenaren achter de loketten.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 Weet je dat nog? Ik weet het nog. Oh, oh. En nu wil je me verraden? Nee, dat niet. Hebben wij niet oh. allemaal, zoals we hier zitten, onvergetelijke uren met elkaar oh. beleefd? Oh. Ja, we oh. hebben onze roes aan het leven gedronken. Ja, Laat de politie ons stad maar eens nadoen. Ja, op de rand van de afgrond, op de grens van de leeftijd waarop je geen man meer bent. Ja. Dan stond jullie troostend terzijde? Oh. Voor jullie heb ik mijn geluk opgeofferd. Oh. Mijn jeugd verspild. Dat was mijn misdaad. Oh. Oh. Nee heb ik jullie ooit nee om geld gevraagd? Nee. <craincoln> nee. Hebben jullie mij dat niet allemaal vrijwillig gegeven? Ja. Ja. Wie heeft een vordering op mij?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 En u, Hugo Nobius? Ja. Ik neem u gevangen. Oh, nee. Met welk recht u dat maar aan deze dames hier. Oh, nee. Wij zijn allemaal getuigd. Ik verzoek de dames hun naam op te geven. Ik leid het onderzoek tegen Hugo Nobius. U hebben. En u? De, de politie moet op buiten blijven. U? Ik? Ik heb niks tegen. Een fijne man van goede huizen. Ik vraag voor de laatste maal, wel geen van de dames aangifte doen? Nee. Nee, nee, nee. nee. Rasper, je hebt je rol schitterend gespeeld. Als een echte politieman. Nou hebben we rust. Het was anders het klusje wel. Maar ik heb mijn weddenschap gewonnen. Meneer Kompas. Ah, Meubioos. Je hebt de moeilijke zaak geniaal tot een einde gebracht. Ik heb veel van je geleerd, ja. Mijn hele familie is hier. Meneer Kompas, als uw secretaris. Ja, laat maar zitten. Nee, zeg toch maar wat je op je hart hebt, anders barst je nog. Het ministerie van Financiën vraagt om uitleg vanwege dat bericht in de kranten. Oh ja, dat zal ik helemaal vergelijken. Hoe gaat het op de beurs? Stormachtige hoos. Ah, onze huwelijksreis gaat door. Parijs, dat mevrouw Kompas, junior. Ik word stapelen. Bericht aan de kranten. Louis Kompas heeft zijn benoeming tot deskundige aan het ministerie van Financiën niet af. Lea. Papa. Wil jij met die Möbius trouwen? Ja. Ja, geen scènes, geen tranen en al wat andere zaken gedaan. Ik sticht een filiaal op Zanzibar. De Zanzibar. Ha, Zanzibar. Ik zoek al maandenlang naar een directeur. Ik heb een keuze gemaakt. Möbius, jij bent de man. Wil jij tot mijn firma toetreden? Akkoord. ik benoem je tot algemeen directeur in Afrika. Als je bij de inboorlingen net zoveel succes hebt als bij de vader, dan kunnen we alle twee tevreden zijn. Dat was altijd mijn harte wens dat land te leren kennen. Over drie weken is de bruiloft. Ja, ik was mijn handen ondersteunen. Uh, laat me zitten, mama. Nou, verhonor ik. Papa, mag ik jou aan mijn hand van de voorstellen? Ha. Alleen, onze dienstbroeder. In mijn eigen huis. Ja. Jij ja, was altijd nogal gemakzuchtig aangelegd, jongen.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 Tony Folletta, de politieagent in het park. Rien van Loppen, de privédetective van Schmettau, Corrie van der Linden, het de dienstmeisje Aline. Ingrid van Bentham en Ellie Den Haring twee dames met trouwbelofte. De regie had Esther Vries-junior.